3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Julian Assange krijgt politiek asiel in Ecuador. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van het land bekendgemaakt. Assange is de oprichter van Wikileaks. Hij vluchtte in juni naar de ambassade van Ecuador in Londen. Assange wil zo voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden... waar hij wordt verdacht van verkrachting. Assange is bang dat hij daarna in Amerika terecht moet staan... De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt dat waarschijnlijk. Hij verwacht dat Assange daar geen eerlijk proces krijgt. Assange heeft veel vijanden in de VS... omdat Wikileaks honderdduizenden geheime documenten heeft onthuld. De politie Hollands Midden heeft een officiële klacht binnengekregen... na het optreden van agenten in Noordwijk afgelopen weekend. Toen zouden ambulancemedewerkers tijdens het helpen van een gewonde bromfietser... zijn lastig gevallen door omstanders waarop de politie ingreep. Verschillende getuigen zeggen dat niemand zich tegen de ambulance medewerkers heeft gekeerd. En ook wordt tegengesproken dat agenten zijn belaagd, zoals de politie zegt. Volgens de getuigen ging de politie in Noordwijk hardhandig en agressief te werk. Het is niet duidelijk wat de inhoud van de ingediende klacht is. In Politiek Den Haag is weinig bijval voor uitspraken van SP-leider Roemer. Die zei vanochtend dat hij weigert een Europese boete te betalen als Nederland de begrotingsnorm niet haalt pvv leider Wilders vindt het op zich mooi dat Roemer geen boete wil betalen... maar vraagt zich af waarom de SP dan wel 7 miljard euro wil bijdragen aan het EU-lidmaatschap. De meeste andere fracties vinden de uitspraken van Roemer onverstandig. CDA-leider Buma zegt dat Roemer zelf de keuze maakt om geld uit te geven dat er niet is... en dat hij daarna naar Europa wijst. En ook VVD-woordvoerder Harbers heeft kritiek. Dit is precies de manier het tekort verder laten oplopen... waarop Griekenland en later andere landen in de problemen kwamen... zichzelf in de problemen brachten en ook ons daarmee in de problemen brengen. Dus ja, dan zie je eigenlijk, dit is gewoon het recept... waarmee de SP van Nederland een tweede Griekenland wil maken. PvdA-leider Samson vindt net als Roemer dat er volgend jaar geen tekort van 3% hoeft te zijn... maar boetes niet betalen helpt volgens hem niet. Het asbest dat vorige maand werd gevonden rond flats in de Utrechtse Stanleylaan... zat in de buurt van de dakrand van één van de flats. De flats werden na de vondst ontruimd. Bouwvakkers hebben het asbest gebruikt bij de bouw van de flat... om een holle ruimte achter een kitvoeg op te vullen. Een onderzoeker van TNO die spreekt van een zeer ongebruikelijke toepassing... die hij nooit tegenkomt. Hij is dan ook niet verbaasd dat het asbest niet is ontdekt... bij de inventarisering van slooprisico's kwam tevoorschijn toen slopers vorige maand bij de dakrand aan de slag gingen. Volgens de TNO heeft de verspreiding van het asbest... geen grote risico's opgeleverd voor gezondheid van de bewoners. Dan het weer, steeds meer stapelwolken en af en toe zon. Zeer lokaal kan een regenbui ontstaan. En bij een matige zuidwestenwind is het 23 graden in het noorden... tot 25 in het zuidoosten. Morgen eerst veel bewolking, maar later op de dag... en in het weekend volop zon. ANDB nee, verkeersinformatie. Het valt nog mee op de weg. Er staan twee files. Op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusden 4 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en knoopend E-wijk 7. En dat komt door werkzaamheden. 25%? 20%? 14%? Wat dacht u van 0% bijtelling?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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Opnieuw goedemiddag en welkom terug bij Dit is de Dag. Zojuist aangeschoven opiniemaker Farid Azarkan... nog steeds te gast Niek Koning, landbouweconoom... JSF-deskundige Johan Boeder en RKK-programmamaker Wilfred Kemp. Hij is medeontwikkelaar van een levensbeschouwelijke kieswijzer...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 Nou, Farid heeft een aantal vragen al genoemd. Kunt u alvast daarop antwoord geven? Ja, dat kan ik. Kijk, op de eerste plaats is het zo dat, dat mensen natuurlijk gewoon in Nederland... op basis van de ABBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... recht hebben op, op zorg en verpleging in het verpleeghuis als, het, als dat nodig is. En dat is natuurlijk ook zo bij ons. Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Maar... Alleen,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 Uh, dat beetje extra's wat het, wat, het, wat het leven nog een beetje plezierig maakt, dat is nogal, sowieso al een opgave als je mensen hebt die kwetsbaar uh, zijn, en mm -hmm. dement zijn bijvoorbeeld. Maar waar denkt u uh, aan concreet? Uh, nou, bijvoorbeeld is wat extra aandacht uh, geven. Uh, maar dat doet je familie toch sowieso mag kopen? Uh, nou, op de eerste plaats doet niet iedereen dat. En uh, uh, op de tweede plaats zou je dat ook wat, als je dat wat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 Waarom zou. Maar dat vindt Farid ook, dat vinden we allemaal. Ja, maar dan, maar dan, maar dan, maar dan, meneer Van den Oever, maar dan, dan moeten we met elkaar een wat andere discussie gaan voeren. Want we zien in de laatste dertig uh, jaar dat het een enorme individualisering is gaan plaatsvinden in Nederland. Dus mensen zijn uh, behoorlijk zelf geïnteresseerd. Ik hoorde laatst een discussie van iemand die zei van ja, ik ga, uh, die had het over dat jongeren tegenwoordig veel meer moeten afdragen voor de ouderen. En ik heb toen de vraag gesteld, die ouderen, daar praat jij over alsof dat hele andere mensen zijn, maar dat zijn toch gewoon onze ouders.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 Oké, okay, we gaan het proberen. Nou, maar heel veel succes daarbij. Overigens is mijn moeder uh, zelf zwaar in de 70, 77. Maar die werkt in het bejaardenhuis inderdaad als vrijwilligste, als koffieschenkster. Dus zo Juist. kan het ook. Dus jij hoeft niet? Nee, ik hoef niet. Nee, nee dat doet zij voor mij. Dan kan jij ooit later bij mij in dat kopje koffie <laughs> schenken. We gaan naar Wilfred Kemp. We hebben je al een paar keer gehoord. Presentator van het RKK-programma Kruispunt. En je bent een van de bedenkers van de zogenaamde levensbeschouwelijke kieswijze. Vanaf drie uur vanmiddag is die online gegaan. Kieswijzer.rkk.nl. Er zijn er al een aantal, hè? Uh, Kiescompars, stemwijzer ja. en dan ook nog een levensbeschouwelijke. Nee, er zijn er heel veel. Ook de eigen vereniging eigen huis heeft er een. Ik heb begrepen bij de politieke partijen worden ze er gek van, want iedereen moet natuurlijk die antwoorden constant checken. Van klopt dit in onze kieswijzer als we dit antwoord geven? En dat, nou, soms weten ze direct een woordvoerder, soms niet. En uh, ik geloof dat sommige partijen zelfs een speciaal iemand hebben aangesteld om al die kieswijzen om mensen te woord te staan. En, en klopt die van jullie ook? Die van ons, ja. ja dat is heel veel, ja. Wel elk antwoord is weer teruggekoppeld. Dat betekent dus dat als mensen hem invullen, dat het zo kan zijn dat daar niet het antwoord bij staat wat jij ook wil. Ja. Maar alle antwoorden die er zijn, die zijn zeg maar, letterlijk terug op naar de partijen en corresponderen dus met standpunten van partijen. Heb je hem zelf al ingevuld? Ja. En waar kwam je uit? Ik kwam uit op uh, CDA, ChristenUnie, Aar. Dat scheelde dan één of twee uh, punten. Is dat conform ja. de werkelijkheid wat je inderdaad invult in ja. van die partijen? Straks, ja, ik weet nog niet september. zeker wie het, wie het wordt. Maar ik heb in het verleden op, op alle drie wel eens gestemd. Dus dat, uh, mm. dat zou zo maar kunnen. Ja. Heb jij hem ingevuld, Jeroen? Ja. En? Nee. Wat nee? Ja, niet conform de, partij de werkelijkheid. Nee. Wat kwam je op uit? Uh, De SP. Nou ja, misschien ben je wel veel linker dan je denkt. Dat zou kunnen, alleen het is niet de partij waarop ik uh, ga stemmen. Okay. En uh, als tweede, uh, SGP, nou dat is ook niet de partij waarop ik uh, zou stemmen. Helaas, meneer Boender. Uh, en mijn eigen partij, die, ja, die, die zat ergens uh, onderin uh, in een rijtje met meerdere. Want wat is jouw partij? Nou, ik heb de afgelopen jaren uh, CDA gestemd ja. altijd. Maar ja. het, het, wat het gekke is dat bijvoorbeeld als het gaat om de vraag... over voltooid leven, hè, van moet samenleven, moet de politiek daaraan meewerken... Dan, als uh, mensen dus op een leeftijd komen dat ze zeggen... het is mooi geweest, het is goed precies, geweest, Precies. Ja. Uh, uh, uh, uh, ik wil sterven. Ik wil sterven dus en dus moet de overheid... er sprake is van een ziekte... Uh, Precies, ja. En moet de overheid erin voorzien. Dan blijkt bijvoorbeeld, uh, dat denk je achter, het een SGP-standpunt. Maar ook de SP is daar tegen. Dus zo kan het best zijn, als jij zegt, daar ben ik tegen, dat je toch bij de SP ja, uitkomt. Ik denk dat het inderdaad een van de uh, argumenten is waarom ik bij de SP uitkwam. Ah. We hebben een aantal uh, bekende Nederlanders gevraagd... deze stemwijzer, uh, kieswijzer.rkk.nl, in te vullen. Onder andere uh, vroegen we dat aan oud-tv-presentatrice Catherine Keil... en oud-premier Dries van Acht. En ook aan filosofen en schrijfster Stine Jensen. Bijna allemaal nationale ja. deze Moeten een aantal, aantal integrale islamitische joodse en joodse feestdagen ingeruild worden? Ingeruild. Nou, een aantal. Nou, nee, dat lijkt me. Ik vind wel uh, dat we minstens één feestdag uit onze collectie zouden kunnen en moeten prijsgeven. En met name dan willen van die bevolkingsgroep, intussen bijna 1 miljoen. ...islamieten, die dan bij bijvoorbeeld een suikerfeest, suikerfeest... ...of voor een uh, Sjana of zo kunnen doen. En wij leven ja. dan... Nee, zeg maar, maar de, de tweede Pinksterdag Pinkster Pinkster zou een vrij in te zetten... vrijdag dag moet worden. Mensen kunnen er dan voor kiezen in plaats van Pinkster... ...een andere feestdag dat Dat lijkt me prima. Goed. Ja, dat waren een aantal fragmenten van jullie programma... ...van de RKK, Wilfred Kemp. Um, hoe ga je nou van, uh, van start, als je dus een kieswijzer wil maken? Ja. Waar denk je aan? Um, nou, dan denk je aan thema's die uh, uh, belangrijk zijn voor mensen die zeggen: voor mij is levensbeschouwing. En levensbeschouwing is uh, breder dan alleen maar uh, christendom. Hè? Dus ook uh, het humanisme is een levensbeschouwing. Atheïsme is ook een levensbeschouwing. Hoe staan mensen in het leven? Welke thema's zijn voor hen belangrijk? Um, dan moet je een aantal keuzes uh, maken. Wij hebben vooral gekozen voor, dat ligt misschien voor de hand, medische ethiek. Uh, Medisch-ethische vragen, voltooid leven, euthanasie, abortus, multiculturele samenleving en solidariteit. Ja, wat ik zie als eerste vraag vind ik toch vrij praktisch, zeg maar. Moet het budget voor ontwikkelingssamenwerking gehandhaafd blijven? Vind ik ja. niet eens een heel softe vraag, zullen we maar zeggen. Wat uh, is er levensbeschouwelijk aan? Ja, maar ik vind levensbeschouwelijk helemaal niet soft, hoor. Dus, nee. ja. Nou ja, maar goed, laat ik, inderdaad, ja. hoe levensbeschouwelijk is dat? Dat is ja. ook, zeg maar, een economische ja. vraag. Nee, maar dat heeft wel te maken, levensbeschouwing heeft te maken... van hoe kijk je aan tegen je, jouw relatie ten van andere mensen? Ook mensen die ver weg wonen. Uh, denk je alleen maar aan jezelf, aan je eigen ontwikkeling? Of zeg maar, nee, de gemeenschap waarin ik maar woon... Maar dat is toch het leven aan. zelf en dat zit toch ook in... de gewone kieswijzer en uh, stemkompas, uh, Ja, kies, dat, Natuurlijk zit dat ook in de filebestrijding en de hypotheekrente Af Uiteindelijk kan je natuurlijk alles daar aan ja. Maar uh, ja, ik denk wel dat mensen een verschil zien. En ik, dat is ook zoiets. Kijk, er komen de komende tijd heel veel programma's, waarin allerlei lijsttrekkers elkaar te lijf gaan. En het zal constant gaan over de hypotheekrente over de Eurocrisis. Uh, en ik denk veel te weinig over dit soort thema's. En dit zijn toch thema's waarvan wij denken dat gaat heel veel mensen aan. Ja, welke vraag is gesneuveld? Herinner je, je dat nog? Nee, ik weet wel dat we ook gesproken hebben over milieu of het milieu. Een, uh, omdat het natuurlijk over het rentmeesterschap uh, gaat. Uiteindelijk hebben. We hebben uh, gezegd, we willen het uh, beperken tot 18 vragen. Want niet iedereen heeft zin om 40 vragen in te vullen, dan begin je er al niet aan. Uh, ja, en dan, uh, toen hebben we ons beperkt tot deze thema's. Ja. Meneer Boerder, is het een uh, kieskompas wat u zou willen invullen, als u het zo hoort? Ja, als ik de discussie hoor over alle kieswijzes, dan denk ik het is misschien goed om een resultatenwijze te ontwikkelen. Waarbij je kan uh, invullen wat de partijen nu hebben gerealiseerd. Waar je de vorige verkiezingen op hoopte. Dat ja. vind ik nou echt ja. een klusje voor u. Ala de <lacht> JSF waar we het uur geleden over hadden. Ja, maar ook zeker over levensbeschouwelijke onderwerpen. Ja. Oh. En, en misschien nog een soort stemwijzer, waar alle kieswijzers en stemwijzers weer in verzameld worden, dat je een soort einduitslag kan creëren, of niet? Ik las al ergens een kieswijzer maken. Welke kieswijzer je <lacht> ja, kiezen? Ja, precies. <lacht> uh, en meneer Koning, is dit uh, een, een stemwijzer die u wel zou willen invullen? Heel eerlijk gezegd hou ik niet zo van stemwijzers. Ik hou van zelfstandige burgers die zich niet aan het lijntje laten nemen van... Het een of andere instrument nee. om hun voorkeur... Maar goed, politiek ja, is soms gewoon weerwar van stellingen. Ja. En uh, je moet maar de tijd hebben om alle programma's van de partijen te lezen. En dat ja. helpt het. Maar je. ik vind dat je de krant moet lezen en het nieuws moet volgen... en moet blijven nadenken en je op basis daarvan een beeld moet vormen. Helemaal mee eens. Ja, maar het probleem Wilf is dan net dat deze thema's... Kijk, dan kom je precies als je zegt van... Uh, die hypotheekrente is voor mij heel erg belangrijk... of de eurocrisis, kan je alles overlezen. Alle standpunten van de partijen. Maar deze discussie raken precies ondergesneeuwd. Dat bleek bijvoorbeeld, als wij partijen belden en zeiden... wat is jullie standpunt hierover? Dat uh, wordt voor soms uh, niet eens uh, wisten. En dat uh, ze even moesten gaan checken van... wat denken wij hier precies oh over? No. Dus dit zijn thema's die niet voorop liggen in de politieke discussies... en waarvan ik van overtuigd ben. Kijk, vergeet niet, zo'n uh, zo 4 miljoen mensen in Nederland... die geven aan dat levensbeschouwing religie voor hen... belangrijk of zeer belangrijk is. En 2,5 miljoen mensen gaan nog regelmatig... dat wil zeggen één keer per maand of vaker naar de kerk. Niet in de Randstad, maar wel daarbuiten. Nou, dat is een grote groep mensen die met dit soort thema's... Zijn. En die komen niet aan het trekken, ben ik van overtuigd... als ze de komende twee Meneer weken Koenig, naar de programma's het kijken. Het zet je natuurlijk ook aan het denken. Uh, en met extra interesse ga je dat artikel in de krant lezen. Uh, nu zeker in deze campagnetijd. Welk artikel bedoel Nou, Waar bijvoorbeeld de PvdA of een andere partij uit de doeken doet... hoe ze denken over nou, welk onderwerp dan ook. Het prikkelt. Ja, maar ik... ik eh, ja, ik vind dat we ook tussen de verkiezingen. Ik vind dat burgers politieke dieren moeten blijven. Hè, wat ze mm. vaak in Zuid-Europese landen dat bijvoorbeeld nog veel burgers, meer zijn. Ja, alle ja. landen moeten. Alle burgers ja. moeten op de een of andere manier politieke dieren zijn. Die moeten continu. Uh, met maatschappelijke. Ja vragen, Wilfred. met hun eigen belangen. de uh, nee, Koning het zegt, dat, dat moet al in de burger zelf zitten. Zo'n uh, ja. stemwijzer is niet nodig. Nou, kijk, je moet je... Ik zou niet mensen willen adviseren van... ga, ga alleen deze stemwijzer invullen... en stem wat eruit wat er komt. Ja. Uh, je moet het politieke debat ook volgen. Maar dit is een hulpmiddel. Nou, en misschien dat... gaan mensen andere stemwijzers invullen. moeten ook vooral kijken ja. naar de politieke debatten. Want dit is één instrument naast velen... om uiteindelijk tot een mening Mijn te komen. Mijn eigen ervaring is dat ik die... die een van die vorige stemwijzers uh, heb ingewikkeld gevuld en daar kwam dan de hele tijd uit dat ik op de Partij van de Dieren moest stemmen. Uh, Terwijl ja. ik de partij, ik ben het principieel oneens met de Partij van de Dieren. Ja. En mijn indruk daaruit is dat uh, er zit toch altijd een stukje framing ja. in zo'n uh, stemwijzer. Daar ja. is niet aan te ontkomen... hoe goed je het ook doet. Ja. En ik wil graag zelfstandig mijn ja. oordeel maar vormen. Maar dat, dat blijft. Want ik heb het zelf gezien. Uh, bij mij kwam er een partij uit. Ja, dat is zeker geen bindend advies. Maar ik denk, jongen, je bent de enige. Maar je hebt al je gezegd... het doel is mensen aan het denken zetten. Ja. Um, waarover... Over, over welke partij kies ik? Of gaat het toch ook voor jou als rkk programmemaker hmm. iets verder dan Zeker. dat? Zeker, want uh, dat horen we ook van mensen die zeggen van... ik heb er wel drie kwartieren over gedaan om in te vullen. Omdat ik ook bij mezelf moest gaan naar... ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? En uh, dus in die zin wekt het ook de interesse van mensen... om daar verder over na te denken. En, precies wat jij net zei... als er dan over dit soort thema's opiniestukken uh, verschijnen... toch eens gaan lezen. Want uh, wat vinden anderen er nou van? Dus dit is, het is absoluut... Misschien is dat wel veel belangrijker. Een soort bewustmaking van uh, kiezers over deze thema's. Okay, ik heb hem even snel gedaan, wel. mag ik even zeggen. Dat ik is je heb het heel erg gehaast. Ja, uh, ik heb het wel heel slordig gedaan, hoor, maar ik kom bij uh, ja, CDA en PvdA uit. Allebei nou, op 16 procent. En klopt dat en een beetje? Dat? Ja, dat zeg ik dan niet. Ja, nu nee. ah, ja. moet je het zeggen. Je maakt ons blij met een dode mus. Nee. Ik zeg waar ik uitkom. Ja, maar Klopt het? Een klopt beetje? het? Ja, maar die partijen liggen heel ver uit zeggen... elkaar. Nee, het, het, ik, ik weet het nog niet. En, um... Maar het is niet helemaal onzin, hè? Nee, die partijen. Die, die, nee, die, die, zijn ja, ze zijn helemaal liggen... niet zo ver van elkaar. Nee, nou ja, nee, op sommige punten. Wel, kijk, daar gaan we al. Is, is het zo, Wilfred Kemp, dat je uh, mensen naar de christelijke partijen wil toedirigeren? Nee. Want als je even uh, buiten beschouwing laat, CDA, uh, SGP, ChristenUnie, de drie christelijke ja. partijen. Ja. Welke, laten we zeggen, seculiere partij... Uh, ligt dan het dicht bij de christelijke normen en waarden? Of vind je dat een vraag die je helemaal niet wil beantwoorden? Nou, het is, het is ingewikkeld. Wat ik zei, de SP, bijvoorbeeld als het gaat over de uh, beschermwaardigheid van het leven... dan heeft de SP heel veel standpunten die overeenkomen met de christelijke partijen. Dat weten heel veel mensen niet. Uh, en ik vind... Uh, als ik, uh, van, als katholiek spreek, zeg maar. Hè? Dus er is ooit in Amerika zijn er bischoppen geweest... die hebben gezegd, je mag niet op Obama stemmen. Want Obama, die is... Uh niet tegen abortus en niet tegen euthanasie. Daarom mag je katholiek daar opstemmen. Officiële reactie van Rome was toen, dat is onzin. Want als katholiek moet je niet alleen maar abortus en, en euthanasie meenemen... maar ook sociale gerechtigheid, ook oorlog en vrede. zijn ook thema's die je als katholiek in overweging moet nemen. En dan moet je ze uiteindelijk allemaal afwegen. En dan kan je wel eens bij een niet-christelijke partij uitkomen. En, en dat speelt allemaal ook in deze verkiezingstijd... waar toch het hoofdthema de crisis is, de euro, hmm. uh, Griekenland. Want ja. dat voelen de mensen wel echt ja, in de portemonnee. En, en dat snap ik ook heel goed. En dan moet je dus ook goed naar kijken... van wat zijn voor mij daarin belangrijke thema's. Dus nogmaals, mensen moeten niet op grond van alleen deze stemwijzer... Uh, uh, zeg maar hun stem bepalen, maar aanvullend. ze moeten hem... Hij is maar, aanvullend. Nog okay. even, ik zie de PVV er niet bij staan. Nee, die wilde niet we nee, wilden geen overheid van zaken nee, geven. Nee, die wilden waar niet geïnteresseerd in Levensbeschouwelijke van. onderwerpen. Ja. Dankjewel, Wilfred Kemp. Uh, Kieswijzer.rkk.nl. En voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website, dag.nu. Ja, het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Frank van Pamelen. Tim Parijs is het vandaag. Tim, ik zie het. Ik zie ah, nee. het. Wat stom van me. Nou, <laughs> ik hoop dat je je gedicht nog wel wil voorlezen. <laughs> Zeker. Het heet Zweven. Wie gaat er nou in een zelfgebouwd vliegtuig de lucht in? Wij deden dat, omdat we willen zweven. Vrij kiezen uit links en rechts, het radicale midden, levensbeschouwelijk of aards... en soms ook het leven even niet meer willen zien. Zo dicht bij de dood komen dat onze vleugels bijna smelten. Maar rock bottoms, ground zeros, 10.000 banen op de tocht en 40 straalnieuwe oldtimer vliegtuigen vertellen ons dat we toch eens moeten landen. Al was het maar om te voorkomen dat we uit de lucht geschoten worden. En dan is het spannend of we tussen vrienden of tussen vijanden landen. We zagen van boven alleen maar aardige mensen. Maar eenmaal beneden zijn er kanonnen op ons gericht, lege cellen en graanschuren. Kanonnen, cellen, honger. Kanonnen, cellen, honger. Goed, we kunnen dus niet altijd zweven. Maar dit landen duurt ook wel erg lang. Ja, Tim Pardijs, hartelijk bedankt voor jouw mooie woorden. Het gedicht is na te lezen op onze website, ditisdedag.nu. We bedanken onze tafelgasten, Wilfred Kemp, landbouweconoom Niek Koning... JSF-deskundige Johan Boeder en de appelschiller was Farid Azarkan. En daarmee komen we aan het einde van uh, Dit is de dag voor vandaag. We verwijzen nog even naar de website Dit is de dag.nu. Als u wilt reageren of nog iets wilt terugluisteren. Straks uh, hier op Radio 1 Villa VPRO, Ger Jochems... Jeroen? Ja, wat gaan jullie doen? Ja, bij ons is de gast Loek Winter. Dat is een grote ondernemer in de gezondheidszorg. En je weet het vast nog wel. Hij kocht de zieltogende ziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad. En Wouter Bos die vergelijkt dit soort mannen, dit soort ondernemers... ooit eens met gevaarlijke apen. <laughs> Hoe denkt hij, Loek Winter dus, de op hol geslagen kosten in de zorg te beteugelen? En wordt hij blij van de verkiezingsprogramma's? Wat is... Het nieuwe kabinet van plan. Dan Klaas de Jonge, hij zat in de jaren tachtig een paar jaar vrijwillig vast in de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Hij weet wat het is wat Julie, Julian Assange in Londen meemaakt. Assange overigens die zo pas asiel heeft gekregen van Ecuador. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS journaal. Zoals Ger al zei, Wikileaks-oprichter Assange die krijgt dus asiel in Ecuador. Assange zit al twee maanden in Londen, in de ambassade van Ecuador. Hij zou worden uitgeleverd aan Zweden, waar hij wordt verdacht van verkrachting. Australië vreest dat Zweden hem zal uitleveren aan de VS... waar hem een lange celstraf wacht voor het publiceren van vertrouwelijke dossiers. Ecuador zegt dat Assange groot risico op politieke vervolging loopt.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 En de wereldwijde vraag naar goud is afgelopen kwartaal met 7% gedaald... tot het laagste punt in twee jaar tijd. En dat komt vooral doordat er minder vraag is naar goud vanuit China en India. Volgens brancheorganisatie World Gold Council... daar komt dat onder meer door de afzwakkende economie... wel lag de goudprijs gemiddeld 7% hoger dan een jaar eerder. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB-verkeersinformatie. Nee, er staan een paar files, ze zijn niet al te lang. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Leidsendam 2 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De A28 Zwolle richting Utrecht, bij Leus de Zuid 3 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, voorknoopend E-Wijk 4 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat hebben wij u te bieden tot half vijf? Ons eigen politieke vragenmuurtje, Natuurlijk over verkiezingspraatjes, verkiezingskoorts en andere Haagse ongemakken. En we praten met zorgondernemer en ziekenhuisredder Loek Winter. Over de niet te beteugelen kostenstijging in de zorg. En zijn ideeën om daar nu eens een eind aan te maken. Een goed bedoeld advies aan een nieuw kabinet. Dat en meer nieuws in Villa VPRO. En wilt u reageren? Ga dan naar onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Oké, okay, dus ten overvloede. Julian Assange heeft asiel gekregen in Ecuador. Hij zit al sinds 19 juli in de ambassade van het land in Londen. De Britse regering die dreigt nog steeds om die ambassade aan te vallen... om hem eruit te halen, want ze willen hem per, per se uitleveren aan Zweden... die hem beschuldigen van verkrachting. De Nederlandse mensenrechtenactivist Klaas de Jonge vlucht in 1985 naar de Nederlandse ambassade in Pretoria, Zuid-Afrika, waar hij tot 87 verbleef. Hij voerde actie tegen de apartheid in Zuid-Afrika. En we hebben aan de lijn. Meneer de Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. Moet u weer heel erg terugdenken aan toen, als u deze verhalen leest over Assange? Ja, behoorlijk. Het was uh, natuurlijk wel een beetje anders. Want eerst was hij daar weggehaald, toen daar binnen was gevlucht. Maar later, toen ik daar vast zat, hoopte ik dat ik weer terug zou kunnen naar Nederland. Maar dat heeft dus 26 maanden geduurd. Ongelooflijk. En... Twee jaar, ja. dus bijna twee jaar. Hoe, onder welke omstandigheden zat u daar dan in zo'n ambassadegebouw? Ik, maar... In een, uh, tot oktober zat ik in de ambassade die nog gebruikt werd en daarna werd de ambassade verhuisd. Toen zat ik alleen in een klein stuk van de ambassade wat afgesloten was in één kamer. En in andere kamers liep dan een marxocé om aanwezig te zijn als er iets zou gebeuren. En ik had nog een uh, washoek en een, uh, ik kookte zelf mijn eten. Maar ik zat dus verder alleen daar omdat de ambassade dus inmiddels verhuisd was. En zonder toen... allerlei sociale media als Facebook, et cetera, et cetera? Nee, niks, niks, niks, niks. Ik mocht ook alleen maar heel zelden de telefoon gebruiken, dus ik was behoorlijk geïsoleerd. Maar ik kreeg wel kranten en zo, dat soort dingen. Ik had een radio. Ja, ja maar, dus uh, u kunt oktober, zich in hem verplaatsen, Ja. In oktober speelde dat net zoiets als wat nu met hem speelt in, uh, in de ambassade. Want de Zuid-Afrikanen zeiden, de ambassade gaat verhuizen, dus dan haal je weer eruit. Mm -hmm. En dat werd dus een heel probleem. Er was ontzettend veel spanning en zenuwachtigheid. Niet alleen bij mij, maar ook vooral bij dus de ambassadepersoneel. Maar ook bij de bewakers, Zuid-Afrikanen buiten. Die dachten, nou, ik wel eens ontsnappen. Er was veel gedoe, het was een drukke tijd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij in angstige spanning verkeert. Vooral omdat het natuurlijk een enorme politieke zaak is... We hem wel voor verkrachting uitleveren voor onderzoek in Zweden. Maar eigenlijk wil iedereen hem hebben vanwege zijn werk voor Wikileaks. Dus een politiek iets. Dus ik denk ja. dat Ecuador het goed doet om van een uh, zoek te geven. Maar bij u speelde natuurlijk toch ook politiek. U was politiek activist. U was daar om ja, ja. de apartheid te bestrijden. Uh, uh, maar in elk geval was het zo dat de Nederlandse staat zei... voor de Nederlandse wet heeft hij geen misdrijf gepleegd... en daarom bieden wij hem ook dit onderdak. Ja, maar dus uh, dat klopte ook weer niet helemaal, want ik had dus uh, ook gezegd uh, dat ik wapens gevoerd had en meedeed met acties. En dat is in Nederland ook strafbaar. Mm -hmm. Daarom wou de VVD ook bijvoorbeeld, dat ik ver uitgeleverd werd, of wel hier, hier uh, daarvoor geoordeeld. Maar aangezien ik op een bepaalde wet, de uh, Zuid-Afrikaanse wet die hier niet geaccepteerd werd, uh, vast was gezet, uh, konden ze mij niet uitleveren. Maar er was dus een verschillende interpretatie voor de Zuid-Afrikaanse uh, juristen, Mocht ik best uit ambassade gehaald worden omdat ik misdaden begaan had, straffen, uh, dingen gedaan had die daar. Strafbaar zijn. En toch is dat niet gelukt. Het is nee. heel lastig om een ambassade binnen te uh, rennen, zoals mm -hmm. de Engelsen gezegd hebben, omdat dat tot uh, veel diplomatieke problemen kan leveren. Dus ja. ik vind zeker in dit geval dat hij, uh, wat hij ook gedaan kan hebben, verkrachting, dat is natuurlijk afschuwelijk, maar wat hij in Wikileaks riskeert, hij hier een enorme gevangenisstraf voor in de Verenigde Staten, mocht hij daar ooit aan worden uitgeleverd. Dus ik hoop ja. dat ze hem ziel geeft. Dat, hij, dat hij is wel, een dat Grote angst inderdaad, dat hij uiteindelijk aan de aan Amerikanen uitgeleverd wordt. Maar nu is er eventjes iets anders nog. Het punt. Uh, hij heeft nu asiel gekregen van Ecuador. Engeland heeft gezegd, we gaan hem gewoon goed schrift kwaadschiks, uh, uh, we gaan hem eruit halen. Uh, kan dat eigenlijk nog wel? Gaat asielrecht. Ik weet, ik heb zo'n idee dat u vast daar het antwoord op weet. gaat asielrecht niet boven het recht van die. Uh, het, de plicht van de Britten tot uitlevering? Nou, ik ben dus geen jurist, maar ik weet uit die discussie rondom mij dat het dus, dat ze dus een, het weghalen zou uh, leiden tot een volledige breuk in de diplomatieke relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland. En dat uh, wordt als iets heel zwaars gezien. Dus Engeland kan tegen een land als Ecuador dat natuurlijk maken, hmm. maar het zal zeker uh, een enorm veel problemen Opleveren. Dus ik mm -hmm. denk dat het meer dreigementen zijn en dat ze wel zullen proberen via onderhandelingen op een of andere manier eruit te komen. Oké, okay, via onderhandelingen. Hebben ze in die tijd dat u daar zat, meneer De Jonge, de Zuid-Afrikanen toen, omdat het niet ging met zomaar de ambassade binnenvallen, op andere manieren geprobeerd om u daar, om u daar toch uit te krijgen? Op slinkse <lacht> wijze? Uh, Oh nee, niet echt. Maar de Nederlanders ook niet. Ik had gezegd, van waarom neemt de ambassadeur me niet geboeid aan zijn hand mee? Dan schieten ze je, schieten ze je dood als je het probeert. Ze liet me dus niet ook vrijen toch naar de andere ambassade of naar de luchthaven. En ik weet uit die tijd, omdat ik dat soort dingen toen las, dat Latijns-Amerika... als je daar een ambassade -asiel, uh, krijgt, dan krijgt, dan kun je met ambassade mensen overgebracht worden naar een vliegveld om te vertrekken. Maar dat is in Europa... Zei, de in Zuid-Afrika lag het anders. Maar het is dus in ieder geval zo dat ze dus niet op slinkse wijze het geprobeerd hebben. Er nee. is wel eens geschoten op een raam. Maar dat was waarschijnlijk meer een privé-initiatief. En uh, ze hebben wel getracht toen de ambassade wegging. te zeggen: van, Nou, die, die ambassade bestaat niet meer. Dus we kunnen sowieso binnenlopen. Maar dat is dus niet gelukt. Er is via onderhandelers op den duur een, eigenlijk een stop gezet. En het was dus een hele spannende tijd. Want zelfs mijn advocaat dacht dat ze misschien best binnen zouden kunnen halen. toen de ambassade verhuisd werd. Ja. En ik denk dat ze ook bang zijn, dat hij bang zal zijn dat dat ook gebeurt. Maar dat, geeft dus, dat zal dus een enorm diplomatiek incident. Geven, maar ik ken het Engelse recht op dat terrein niet. Maar ik denk dat de Engelsen wel twee keer, de Britten wel twee keer zullen nadenken... voordat ze hem werkelijk met geweld uit de ambassade halen, ja. Oké, okay, Klaas de Jonge, dank u wel. Goedemiddag. We hadden met Klaas de Jonge over de positie van Julie Assange... die uh, asiel gekregen heeft in Ecuador... maar die nog wel steeds in die ambassade in Londen zit. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 We zijn er dus in de afgelopen vijf jaar hier op Bali niet alleen door de Nederlanders... maar ook door de Fransen en de Spanjaarden en al die, al die Engelse projectontwikkelaars. Ja, iets van, van, van, nou, ik denk 50.000 villaatjes gebouwd. Ja, en uh, daar is helemaal geen behoefte aan. Dan China. Daar zijn ook de armere klassen nu zoveel gaan verdienen... dat ze eindelijk eens wat geld kunnen uitgeven aan een vakantie. Arme, ongeletterde boeren gaan massaal op reis om bijvoorbeeld Peking nou eens in het echt te zien. En, ontdekte correspondent Marije Vlaskamp, dat gaat er niet echt hartelijk en gezellig aan toe. Als vee worden de toeristen uit Nanjing het restaurant binnengeleid. Iedereen heeft zijn eigen tafelnummer ze mogen niet allemaal tegelijk naar binnen. Ja, dan heb je ook gelijk 200 man die op de gevulde deegflappen afstormen. Dus tafel voor tafel naar binnen, tafel voor tafel eten. Peking is de populairste bestemming in China. De competitie is dus metogeloos, vertelt mevrouw Feng. Ze is al 15 jaar toeristengids. Haar geheim, lage prijzen en een genadeloze efficiëntie. Hm. Mensen komen net uit het vliegtuig. Ja. Als ze nou niet snel te eten krijgen, worden ze heel erg zagrijnig. En dan uh, krijg je zo'n tourgroep niet meer in het gareel. Ja. En hop, het eten is er ingepropt En de eerste willen al in de bus zitten. Dan kunnen ze even slapen. Dus... Uh, van die kan ook niet rustig afweten. Want uh, ja, mensen moeten de bus worden ingebracht, zoals het heet. Alles gaat begeleid. Het enige wat die uh, toeristen zelf doen, dat is naar de wc gaan. En de rest gaat allemaal in groepen. We gaan naar de eerste attractie, Tientan. Waar de Chinese keizers vroeger brachten aan de goden. Het is een prachtig park, moet je gezien hebben. Maar dat vindt iedereen, dus het stikt van de toergroepen. Nederlandse toerisme heeft in China een enorme vlucht genomen. In 2009 werden er bijna 2 miljard vakantiereisjes gemaakt. Er is dan ook een bloeiende industrie van reisbureaus en budgethotels... om het ondersegment van de markt te bedienen. Bus nummer 2 met mevrouw Feng mee. En daar gaan we. Zo'n uh, Chinese toergroep is natuurlijk de schrik van iedere individuele reiziger. Stel je staat hier rustig de schoonheid van dit park te be bewonderen... dan komt ineens uh, ja, zo'n honderdtal uh, mensen strak geleid de attractie binnenstormen. Aan de andere kant hebben ze ook iets ontroerends. Er zijn mensen die uh, nooit hadden gedacht dat ze nog naar Peking op vakantie zouden gaan. Hun hele leven lang zijn ze hun dorp of stadje niet uit geweest. En nu is een reisje naar Peking zo bereikbaar... Iedereen doet het zo een keer. is voor Ah, Voor boeren begint de pret met het vliegreisje, vertelt mevrouw Van. Het zijn natuurlijk ongeschoolde mensen, dus ze weten niet wat vakantie inhoudt. Ik vertel ze de hele tijd hoe ze zich moeten gedragen in een stad. Dat moet wel vriendelijk, want het blijven klanten. 81? Takt is dus een vereiste, maar tellen is net zo belangrijk. Voordat de groep zich een paar honderd meter mag verplaatsen, telt mevrouw van ze eerst. Het is van het grootste belang zo snel mogelijk tien geest te kweken, zegt ze. En dan weet ik ook precies hoeveel het er zijn. Het zijn er 104. Dat valt nog mee. Ik dacht dat er meer waren. Oh, ze mogen los. Vrij rondlopen, foto's maken. Was ik ze toch bijna kwijt. Ze staan op een speciale parkeerplaats voor toergroepen. Met een speciale ingang. Dan gaat het allemaal wat efficiënter. Efficiënt, dat betekent een eiltempo. Maar we hebben ze weer gevonden. Ze zijn ook niet moeilijk te vinden. Ze hebben allemaal een keekje-petje. Er krijgt er een op zijn kop, die heeft zijn pet afgedaan. Hij moet onmiddellijk pet op. Die muts is heet. Die muts is van heel dik, goedkoop katoen. En die muts moet opblijven de hele dag. Anders zijn ze niet herkenbaar voor de reisleidster. En dan, ja, mogen ze er niet in. Gewoon. Ja, ze zijn weer compleet en ze gaan de bus in. Dag, Nog vier dagen onder leiding van mevrouw Van... Ik ga niet mee. Nog zo'n middag en ik ben gesloopt. En volgende week gaat Metropolis Radio over, jawel, verkiezingen. En kunnen wij horen hoe politici elders in de wereld stemmen proberen te winnen? De snel stijgende kosten van de zorg, de gezondheidszorg, zijn en blijven een gigantisch probleem. En dus ook voor het nieuwe kabinet. Al tientallen jaren probeert elke regering die kosten in de hand te houden en dat wil maar niet lukken. Meer marktwerking, meer efficiëntie, eigen bijdragen, de zorg helemaal nationaliseren of juist helemaal privatiseren. Je kan het zo gek niet bedenken, het is allemaal wel eens geopperd. Feit is wel dat de commercie in de zorg toeneemt, hand over hand. En de filosofie is simpel: de dwang van private investeerders leidt tot meer kwaliteit, dalende kosten en winsten die je dan weer in de zorg zou kunnen investeren. Klinkt als uh, simpel. Loek de Winter. Loek Winter moet ik zeggen. Hartelijk welkom. Wij toevan hier in elkaar. Uh, je bent de grootste zorgondernemer van het land. Zijn er de grootste? Dat betekent dat er nog een heleboel anderen zijn. Nou, nee hoor, ik ben één oog in de land van de blinden. <laughs> ja, ja, op het moment dat ik het dus, zeg, ik denk ik mag... Ik ben op zoek naar collega's hoor. <laughs> je bent de enige ja, ja. van het land dus. Um, je hebt een groot aantal diagnostische centra. Werd vooral bekend door de overname van verliesgevende ziekenhuizen. Dat waren die IJsselmeer ziekenhuizen. Ja. Um, je bent radioloog, je bent zelf medicus, maar niet meer praktiserend. Nee, nee. helemaal toegespitst op het managen. Ja, sinds een jaar of zes ben ik uh, fulltime ondernemer. Oké, okay, uh, die ziekenhuizen die je hebt overgenomen... daar ging het vrij snel weer bergopwaarts mee. Die waren zeer noodlijdend. Is het In de krant zeiden ze die viel lijn bij naar eigen zeggen. Nou, Was dat de filijn bedoeld? Of, of? Nee, hoor, de de, de, de feiten zijn dat we van um, uh, 55% marktaandeel naar 80%, en dat is normaal voor een streekziekenhuis, omdat 20% van de mensen gaat sowieso naar uh, academische ziekenhuizen of naar uh, opleidingsziekenhuizen, voor de, wegens de complexiteit van de problematiek. En we hadden een negatief eigen vermogen van uh, min 36 miljoen. En wij denken het derde kwartaal van dit jaar uh, door het nulpunt te gaan. Dus dat is behoorlijk wat gebeurd. Mm -hmm. We maakten bij overname een verlies van 12 miljoen per jaar. Dat is een miljoen per, uh, maand. per maand. Dat is 30.000 per dag. Uh, daar werd ik heel zenuwachtig van. En nu draaien we een klein winstje. Vorig jaar hadden we een behoorlijke winst van 11 miljoen. Mm. Maar er zaten veel incidentele baten bij. Mm -hmm. Dan kan je beter incidentele baten en incidentele last lasten hebben. dat dus hebben zijn lijkt mij ook. Ja. Ja. Ja. Waarom begon je er eigenlijk aan? Waarom steekt iemand nou, zijn neus in zo'n wespennest? Nou, dat ik je was... er zelf zenuwachtig van bent. Ze ja, nou, sinds 1995 was ik, of sinds 1991 eigenlijk, was ik bezig met... Uh, innovaties in de zorg en andere zorgconcepten... om voor hetzelfde geld meer en betere zorg te krijgen. En wij hadden dus bedacht dat focuszorg... dus een, een beperkt pakket zorg mm -hmm. binnen een bepaald gebied... als je dat optimaliseert en veel doet, dan wordt het beter en goedkoper... En dat zie je nu ook. Ik wil net zeggen, dat is nu wel de trend ook. Ja, dat is de trend. We waren ja. allereerst, we hebben dat moeten bevechten. Omdat het destijds illegaal was. Uh, en dus we hebben, zeg maar... Uh, um, um, dat bevolgd en ook gekregen. En dat is nu echt de snelst groeiende sector in Nederland, de focusklinieken. Mm -hmm. En je ziet ze in van gebieden, oogheelkunde, dermatologie, orthopedie. En ze leiden allemaal tot grote klantentevredenheid. Dus dat is op zich leuk. En ik kreeg in die tijd heel veel kritiek van collega's. Die zeiden, ja, die focusklinieken, dat ze een krent uit de pap. En dat... Dat is elitezorg. Was dat in het begin ook nee, niet zo? Is dat nooit zo geweest? Nee, we hebben het altijd voor uh, alle verzekerden gedaan. We hebben nooit, uh, zeg maar, het aandeel niet-verzekerde zorg is een paar procent. Maar uh, nee, we hebben altijd verzekerde zorg gedaan. Ja. En uh, de kritiek was dat uh, in een gewoon ziekenhuis het allemaal uh, uh, veel moeilijker was en niet mogelijk was. Dus ik vond het heel leuk om de kans te krijgen destijds van VWS om dit ziekenhuis, wat heel noodlijdend was, uh, over te mogen nemen... Uh, samen met overheidssteun overigens. Ja. Maar eigenlijk zeg je dan dus, het is in een gewoon ziekenhuis... daarmee wordt bedoeld dan ook een ziekenhuis... wat met publiek geld uh, uh, uh, gefinancierd wo wordt. Is het blijkbaar niet mogelijk om efficiënt te werken? Nou, dat, Is dat alleen mogelijk in een, in een ziekenhuis wat met privaat geld gesteund wordt? Nou, dit ziekenhuis lag in een monopoliepositie. Dat dus in, in een groot uh, geografisch gebied zonder concurrentie. Dus ik zeggen, daar zit geen dynamiek in om, het, uh, om uh, uh, tegenover andere instellingen het beter te doen, het goedkoper uh, te doen. Dus dat was één probleem. En het tweede probleem was dat het een relatief jong ziekenhuis was. De polders zijn relatief jong, 25, 30 jaar oud, terwijl andere ziekenhuizen uh, 100 jaar oud zijn. En de, een aantal factoren uh, samenwerken en ook uh, jarenlang uh, zeg maar management dat, uh, laten we zeggen, onvoldoende had... Mm. Uh, dat leidde ertoe dat het jarenlang een uh, probleemziekenhuis uh, was. Overigens hebben we nog niet alle problemen opgelost, begrijp ik goed. Daar doe je dus heel lang over ja. om dat weer goed te krijgen. Maar het feit dat het je, je eigen investering is... we hebben er 5 miljoen euro in gestopt... Mm. Uh, dat betekent dat je... Dat is daar... natuurlijk een goede stimulans. Dat, dat is een onwijze stimulans om dat beter te maken. Om dat uh, zeg maar ook beter te laten uh, renderen. Dan en de, dat... Ja. En de ervaring van de afgelopen jaren... met op deze manier bezig zijn in de gezondheidszorg. Heel concreet met ziekenhuizen met die focusklinieken. Uh, heeft je dat nou ook inzicht opgeleverd van... kijk, daar zit iets. Als je dat doet, dan maak je wellicht een begin met het... De handhouden. Met de in de hand houden van die autonome groei van die kosten, landelijk? Ja, ja een kernprobleem is de complexiteit van het zorgaanbod van instellingen. En dus laten we dan maar aan de bovenkant beginnen: de academische ziekenhuizen die hebben dermate veel uh, producten, dermate veel uh, aandoeningen die ze willen behandelen. dat Krijg je niet goed. Dat is bedrijfsmatig niet goed te krijgen. Er zijn te veel kleine groepjes van patiënten. die je niet optimaal kan bedienen. Dus je zal toe moeten naar spreiding en concentratie. Je zal toe moeten naar thema ziekenhuizen, Spreiding van specialisaties. Ja, nou, yes. Maar dit is dit wat, wat je nu zegt. gebeurt inmiddels allemaal. Al, althans, die, de, de, de ja. neuzen staan die kant wel op nu. Be, begint die kant op te gaan. Er zijn, uh, laten we zeggen, de sector wil gaan concentreren. Spreiden is hoofdstuk 2. Daar zullen we wat uh, de harde hand uh, voor nodig hebben. Want iedereen wil wel goed worden in de dingen waar hij een kans ziet. Maar om dingen af te stoten en zeggen... dat doen we niet meer, dan moet de sector nog aan wennen. Maar daar moet veel meer dynamiek in komen. Kijk, er is inderdaad een groot probleem... dat de kosten van de zorg stijgen veel sneller... dan, uh, dan, ons, uh, dan, uh, dan, de, dan de economische resultaten van het land. dus we spraken van een recessie. En de zorgkosten zijn decennia lang, uh, die stijgen en stijgen. Dus we moeten veel meer tempo maken... om dit soort ontwikkelingen in gang te zetten. Uh, en daarvoor is, uh, daar zijn een aantal maatregelen voor nodig. Eén is dat de zorgverzekeraars de rol van, uh, uh, van regisseur gaan innemen. Dat doen ze uh, zeg maar, uh, in toenemende mate. Maar ook dat proces gaat te langzaam. Mm -hmm. De zorgverzekeraars hebben decennia lang geldstromen uh, uh, beheerst en verdeeld. Maar ze moeten nu... Uh, ook zorginkoop gaan doen. En uh, kiezen voor zorgaanbieders die mogen groeien... maar ook zorgaanbieders die gaan krimpen. Dus dat zij meewerken aan die concentratie... van specialiteiten en die ja, spreiding. Ja, dat is een belangrijke rol voor zorgverzekeraars. Zij kunnen daarin sturen. Zij kunnen daar een belangrijke mate in sturen. Ja. Want zij zitten aan de geldknoppen. Uh -huh. ja. Maar nu zie je nog dat er heel veel... Uh, zeg maar, de, de organisatie van de zorgverzekeraars... overigens zijn ook weinig zorgverzekeraars... maar dat zijn ook beheersinstituten. Uh, uh -huh. Dus daar moeten nog uh, veranderingen plaatsvinden. Overigens de... maken ze goed... Grote stappen daarin, hoor, voor alle Even, duidelijkheid. Ja, ik wil je toch gelijk eventjes iets daarbij uh, uh, bijhalen, namelijk een heel grote para paradox. Um, dus de stijging van de zorg heeft ook te maken met het volume van de zorg, hè? stijging ja. van, de, van de kosten. Conversie, het commercieel draaien van een bedrijf van een ziekenhuis van verlies naar winst gaan betekent omzetmaximalisatie en winstmaximalisatie. Ja. Dus je bent eigenlijk bezig... juist om het aantal verrichtingen te vergroten... waardoor je de kosten eigenlijk laat stijgen. Ja. En dat is toch tegengesteld aan het doel... om de kosten te laten dalen. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Overigens uh, hebben we daar, uh, heeft Ab Klinkman daar eigenlijk op gewezen. Ab ja, Klink is van de oud-minister ja, van, van, van DWS, mm -hmm. Die zei, uh, marktwerking ben ik op zich voorstander van, voor, want dat geeft een kwaliteits- en efficiëntieprikkel. Maar je krijgt, uh, je kan meer kosten. Je krijgt consumentisme. Je krijgt mm -hmm. meer. Uh, want een ondernemer probeert het goed te doen. En die verlaagt de drempel. Daardoor krijg je meer klanten. Ja. Dat is ook wat u zegt. U of zegt, biedt of wat je biedt meer pro producten aan. Ja. Ja. Maar uh, ik wens mij wel te houden. Dat is heel belangrijk aan het macrobudget zorg. Als wij economisch op nul staan als land. Of in een recessie gaan. Op min. Mm -hmm. Dan vind ik dat die zorgkosten ook op min. Neemt niet weg dat je binnen die enorme hoeveelheid geld. Die we uitgeven 70 miljard. Kan je meer zorg doen. Voor, het, voor hetzelfde of minder geld door marktprikkels te introduceren, door meer aanbieders te... Uh, dus je kan je houden aan de macro... Gewoon concurrentie. Je moet meer aanbieders uh, um, installeren... en die gaan met elkaar in competitie. Mm -hmm. uh, en dan, los daarvan, moet je afspreken dat het macro-budget zorgt dat dat heilig is. Nou Deze concurrentie, dus de marktwerking, dat lijkt in discussies meer een doel te zijn... maar het is een middel, want wat mij betreft is het streven een maximale kwaliteit en zoveel mogelijk zorg... voor dat bedrag dat we samen afspreken. Mm -hmm. Dat een harmonie is qua groei met de economische uh, situatie van het land... Uh, en voor sommige delen zorg is uh, marktwerking nou geschikt. Maar sommige ook niet. Sommige Het is niet, niet zo dat u zegt, nee. als je de hele zorg nou maar op de markt gooit of privatiseert, dan zijn we eruit. Nee, dat is, dat is, dat is veel te kort door de bocht. Er zijn systeemfuncties, denk aan uh, oncologie, aan traumatologie, aan, uh, daar is marktwerking helemaal niet geschikt. Dan moet je uh, als land, uh, en dat is een politieke keuze, wat zijn dan die systeemfuncties, moet je afbaken wat vinden wij... Uh, uh, systeemfuncties. Maar dan bedoelt u, zo, wat, wat, <laughs> wat elk mens op, elk, op ja. elk moment zou moeten kunnen krijgen voor dezelfde prijs, de toegang daartoe ja. mag niet door de markt bepaald worden. Bijvoorbeeld kankerzorg, ja. bijvoorbeeld spoedeisende zorg. Uh, dan moet je dus een bodem onderleggen als overheid. Zeg, op een aantal plekken in het land willen wij dat dat gebeurt. Dus maar je gaat of, dus... Overigens is, is dat een mm -hmm. klein deel van de zorg. Ja. Maar ik wil eigenlijk naar een, een heel belangrijk uh, punt toe. Dat is de rol van de klant zelf. Mm -hmm. ja. De klant zelf heeft afgelopen decennia... Uh, de, zeg maar dat komt ook door de artsen hoor, en door het systeem. Die heeft een, de, zijn verantwoording voor de zorg... heeft die uithandige gegeven de instelling. Als mensen bejaard worden, en oud worden en gebrekkig worden... gaan ze naar een instelling toe die hun verzorgt. Dat moet terug. De verantwoording van ziek zijn en gezond zijn... en hoe wil je daarmee omgaan, moet terug naar... De, naar het hoe, maar hoe bedoelt u dat? Want nou, ik vind dat mooie woorden, moet, maar je, je wordt ziek. Je moet zelf zorgen dat je gezond bent. Maar je kan niet je... zeggen, ik ga ervoor zorgen dat ik niet ziek word. Nee, maar je kan wel je best ervoor doen. En als je, als je ziek bent, moet je weten wat je hebt en welke aanbieder je wil. Als, de aanbied, als het nou niet echt essentiële zorg, als het niet echt systeemfuncties zijn... zou je zelf moeten bijbetalen. Ja, dus die, die dat gaat moeten... gewoon om wat hogere eigen bijdrage, ja. ja. ja dus je moet, laten we zeggen, uh, die, die klant die moet meer aan het roer... Aan het roeren van het geld, aan het roeren van de kwaliteit... van zijn eigen verantwoording. Ja, aan het roeren geschopt worden, zegt u eigenlijk. Ja. Ja. ja. Want nu is het zo dat als je ziek bent of als je gehandicapt bent... dan ga je naar een instelling en je wordt verzorgd. Ja. Maar ik vind zelf in andere landen... Maar je maar, nee, maar dat, die nee, zin maar... intrigeert me. Wat dan? Dan ben je ziek en je bent gehandicapt... en dan ga je niet meer naar een instelling nu, dan waar dan je dan wordt je naar verzorgd. De beste, Dan kies je voor de beste instelling. Is het kankerzorg, dan ga je uh, naar een systeem. Maar gebeurt dat nu niet? Uh, nog onvoldoende. Uh, klanten kiezen toch uh, zeg maar wat gaat de die huisarts in die je zegt. je huisarts ik zorg in dat die zorgt dat je bed daar en daar. Komt voor uh, je. en je moet daar zelf van kiezen. je moet zelf gaan googelen. ik moet er uh, niet aan uh, denken. instellingen. ik ga naar mijn huisarts en ik vertrouw erop dat die weet. Uh, Ga daarheen of ga daarheen. Dan ben ik een paar keer in een bepaald ziekenhuis A geweest. In de grote stad U. En dan zeg ik de volgende keer is er iets anders. Doe mij maar datzelfde ziekenhuis, want dat vond ik prettig. Dat is uw keuze, prima. Maar dat is naar aanleiding van dat eerst een keuze voor mij gemaakt is. Ik kan dat toch niet allemaal weten. En als ik ziek ben, dan ga ik toch niet allemaal brochures... van tig ziekenhuizen naast elkaar leggen. Nou, Ik zou het u toch wel aanraden. Als u een ooggekundige aandoening krijgt, zou ik me daar toch in verdiepen. En misschien moet je een half uurtje verder rijden... maar kom je bij een betere oogkliniek terecht. En we zeggen, uh, je kan dan naar je huisarts gaan en zeggen: God, ik kies voor die oogkliniek, wat vindt u ervan? En dan zeg ik, je moet er actief mee bezig zijn. Maar kort gezegd zegt hij dus, er moet op, aan de kant van de verzekeraars het een en ander gebeuren, dat gaat al de goede kant op. Uh, wat betreft de ziekenhuizen met pri uh, privaat geld, hè, kan, je, kan je daar ook een hoop mee doen. Maar het is ook van belang dat de overheid, ik val het maar gauw over, want we hebben niet erg lang meer, de Consument, dus de mensen zelf bewust maakt... Dat, er veel, dat ze veel meer in eigen hand zouden moeten hebben en nemen. Ja. Ontwikkelingen als mantelzorg, als eigen bijdrage... Als niet, he, dus cosmetische zorg moet je allemaal zelf betalen. En onder, je zal als klant zal je toch een actievere uh, rol moeten gaan innemen naar de zorg. Oh. En, en zeg maar de tijd dat alle zorg voor iedereen betaald werd door, is voorbij. Oké. Okay, nou, dat gaat in ieder geval de... een hele grote rol spelen in deze campagne. Absoluut, we zullen er nog eens op terugkomen. Heel hartelijk bedankt Loek Winter. En ook ons onderzoeksprogramma... Ar Argos gaat aanstaande zaterdag over ziekenhuizen, over één ziekenhuis. En dat is een ziekenhuis waardoor een groot conflict, zo kwam Argos te weten... de uh, patiëntveiligheid echt in het geding is. Luisteren dus zaterdag op Radio 1 vanaf kwart over twaalf. De villa is na het nieuws bij u terug. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat. Met Alexander Pechtold tegen de verdrukking in voor Europa. Martin Buitenhuis, zanger van Van Dikhout is gastrecensent. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Noel en Bert Brussen. En alles afgewisseld met de super energieke live muziek van The Kick. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij. Vrijdagmiddag Live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu bij Wekamp.nl. De nieuwste Samsung smartphones, tablets en laptops. Scherp geprijsd. En krijg deze week een waardebon van 25 euro cadeau van Samsung accessoire. Doe jezelf een plezier. Eerst Wekamp.nl. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is Radio 1.